10 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. In Rotterdam heeft de RET het metroverkeer hervat. Het vervoersbedrijf heeft geen last meer van de communicatiestoring van KPN. Door die storing konden de verkeersleiding en de metrobestuurders niet goed met elkaar praten. Het zal nog even duren voordat de metro's weer volgens dienstregeling rijden. Door die communicatiestoring werkte vanochtend in Rotterdam en omgeving ook de communicatiesystemen van de hulpdiensten niet. Verder was het nummer 112 minder goed bereikbaar en had ook het reguliere telefoonverkeer last van de storing. De Rotterdamse burgemeester Abu Talab spreekt van een ernstige zaak. Hij wil van KPN weten hoe dit heeft kunnen gebeuren. De politie in Noorwegen is nog steeds hypernerveus na de aanslagen in Oslo. Ruim een half uur geleden kwamen er paniekige berichten... over een zoektocht naar een gevaarlijke aanhanger van Anders Breivik... die gisteren zou zijn ontsnapt uit de gevangenis. Maar na ruim een kwartier haaste de Noorse politie... om deze berichtgeving in te trekken. De man over wie werd gesproken... heeft niets met de denkbeelden van Breivik te maken. Verder is een deel van het treinstation in Oslo afgezet. Er zou daar een verdachte koffer zijn aangetroffen. In Afghanistan is opnieuw een hoge functionaris bij een aanslag gedood. Vanochtend kwam de burgemeester van Kandahar om toen een zelfmoordenaar zich opblies. De terrorist liet een bom ontploffen die verstopt zat in zijn tulband. Twee weken geleden werd in Kandahar de halfbroer van president Karzai vermoord. Hij was gouverneur van de provincie Kandahar. Het doden van hoge overheidsfunctionarissen lijkt een nieuwe strategie van de Taliban. De afgelopen tijd zijn tientallen Afghaanse functionarissen vermoord. De Duitse autofabrikant Daimler heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een recordwinst geboekt van 1,7 miljard euro. De omzet steeg met bijna 5 procent. Vooral de Mercedes-divisie deed het goed. Dan het weer nog, vooral in het noorden zonnige perioden. Vanmiddag een bui met in het oosten kans op onweer. Het wordt 20 graden langs de kust tot 23 in het oosten. Morgen opnieuw wisselen bewolkt. Kans op een bui. Het wordt dan iets warmer.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 KRO, Goedemorgen Nederland, Karl-Johan de Zwart. Nederland in top 3 depressiefste landen. Goudse kaas, groot succes in China. Maar Nederlandse maker wordt het kaas maken onmogelijk gemaakt. Zo'n 80% van alle kinderen met ADHD slikt pillen... om de symptomen van de stoornis te onderdrukken. Als je het hebt, dan groei je op voor en Als je het behandelt, dan vergiftig je je kinderen. En het ochtendhumeur van Koos Postomaat is 4 minuten over 10. Dit is het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland. Nederland staat in de top drie van depressiefste landen... blijkt uit Amerikaans onderzoek. 30% van de bevolking heeft wel eens een depressie gehad. Zijn we een ongelukkig volk of gaan we gewoon graag naar de therapeut? Claudie Bokting, hoogleraar, klinische psychologie... aan de Rijksuniversiteit Groningen en zelf ook psychotherapeut. Goedemorgen. Daar is Claudie Bokting volgens mij. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Um, zijn wij een ongelukkig volk of gaan we gewoon graag naar de therapeut? Ja, nou, dat zijn dat, Ja, het is wel heel ingewikkeld. Allereerst, zeg maar, toen ik dit las, dacht ik, ja, dat is niet best. En vervolgens dacht ik, nou, dan wil ik eigenlijk dus precies weten. wat hebben ze nou onderzocht? Ja. En eigenlijk, moet ik zeggen, hebben ze dat wel aardig gedaan. Ze hebben in bevolking gekeken van, met een aantal, zeg maar, instrumenten die veel gebruikt worden. internationaal voor het vaststellen van depressie. Hoe vaak komt nou die depressie voor? Nou, en het blijkt toch dat Nederland, eh, zeg maar, samen met Frankrijk en Amerika. de toppers zijn. Dus op zich is dat niet best. Er valt natuurlijk, zoals bij elk onderzoek, wel wat op af te dingen. Maar overal, denk ik, moet je toch even heel serieus naar ja. deze cijfers kijken. Ja, want het is natuurlijk niet voor niks, wat je ook inderdaad van het onderzoek vindt. We staan in die top drie uh, en dat is natuurlijk wel een signaal. Nou zijn wij een rijk en welvarend land. Hoe komen wij zo depressief? Kijk, de eerste vraag is natuurlijk of het echt zo is dat wij inderdaad vaker en sneller depressief worden dan mensen die in andere landen wonen. Daar lijkt dit onderzoek wel aanwijzingen voor te vinden. Als we bijvoorbeeld kijken naar de cijfers die we hebben op basis van de Wereldgezondheidsgeluksdatabank, dan doen we het eigenlijk heel erg goed. Ja, dat dacht ik ook. Ja, dus dat zijn toch ja, complexe gegevens die we nu krijgen... waar we goed naar moeten kijken. Er zijn een aantal verklaringen die gegeven worden. Ja. Uh, het zou zo kunnen zijn dat wij uh, door allerlei omstandigheden... meer onderhevig zijn aan stress. Hè. Het zou zo kunnen zijn dat het grote verschil in inkomens... in de zeg maar, met name de hoge inkomenlanden... dat die op de een of andere manier ook een druk op mensen leggen... om uh, ja, beter te presteren en daarmee misschien ook meer kans op uh, depressie hebben. En het kan zijn... ...dat uh, het qua sociale steun anders geregeld is. Hè? Dus dat het zo zijn, hè, het hebben van sociale steun. Dus anderen die voor je zorgen en uh, om je geven... ...lijkt een, ook een beschermende factor te zijn voor het ontstaan van een depressie. En maar dan kunnen... verbaast het mij nog steeds dat wij in die top drie staan. Want je zou toch het idee hebben dat dat hier redelijk goed geregeld is. Ik bedoel, je kunt zo naar een therapeut. Ja, maar dat is nog weer een ander punt. Dit onderzoek heeft niet gekeken naar wat is nou de toegankelijkheid van een therapeut of hoe vaak zoeken mensen nou uh, hulp voor een depressie. Ja. Uh, dat hebben ze in dit onderzoek niet bekeken. Ze hebben in dit onderzoek alleen bekeken, wereldwijd, op basis van uh, wat instrumenten. Hoe vaak komt nou een depressie voor en op basis van die instrumenten komt Nederland daar vrij hoog in uit. Ja. Ja, dan kun je zo'n onderzoek eigenlijk ook in het buitenland doen. Want dat lijkt me lastig met internationaal onderzoek. Want in Japan bijvoorbeeld blijkt, ja, blijken mensen veel minder depressief te zijn. Maar dat kan natuurlijk ook, omdat ze dat begrip heel anders invullen. Ja, dat is nu denk ik ook wel een van de problemen met dit type onderzoek. Dat het zo kan zijn dat de symptomen, zeg maar, die uh, nou ja, zou kunnen zeggen... in de westerse wereld uh, gedefinieerd worden voor een depressie... dat mensen in de Aziaten, Aziatische landen, maar bijvoorbeeld ook Japan... dat die dat minder herkennen. Een ander punt zou nog kunnen zijn dat... Um, ja, mensen in, uh, in de niet-westerse landen. Uh, überhaupt zelf minder aandacht hebben voor psychische symptomen. Ja. Hè, omdat ze gewoon andere zorgen hebben. Ze hè, hebben zorgen. wel wat anders aan hun hoofd. Ja, ja ze hebben wel wat anders aan hun hoofd. En uh, misschien daardoor als iemand hen vraagt naar allerlei symptomen van een depressie, dat ze het gewoon minder goed herkennen. Dus Het ene is het culturele aspect, waardoor misschien andere symptomen een belangrijke rol spelen. Dan nou, moet ik zeggen, daar hebben ze wel een, in dit onderzoek ook rekening mee proberen te houden. Maar een ander punt is nog, dat als er andere zorgen zijn die prioriteit hebben bijvoorbeeld uh, zorgen dat je wat te eten hebt, uh, zorgen, nou ja, uh, zorgen dat er aantal, een heel aantal somatische aandoeningen, uh, dat die op de een of andere manier onder controle zijn, dat er gewoon wat minder aandacht is voor uh, psychische klachten, waardoor ja. patiënten of zeg maar, mensen in de bevolking ook minder, als, als hen gevraagd wordt naar symptomen van depressie, gewoon minder herkennen. Ja, kun je misschien ook zeggen dat wij gewoon grote zuurkausen zijn? Nou, dat denk ik niet. Um, daar moet je voorzichtig mee zijn. Hè. Er is al een teneur geweest uh, de afgelopen jaren waarin gezegd wordt, ja, nou, depressie komt steeds meer voor. Ja. En uh, misschien komt het gewoon wel omdat wij... De burn-out, ook zo'n fenomeen. Ja, misschien zijn we gewoon niet gewend uh, aan, uh, of zijn we eigenlijk niet hard genoeg, zeg maar, om wat ellende aan te kunnen. Aan de andere kant, als je kijkt naar bevolkingsstudie over de afgelopen drie, vier decennia vind je eigenlijk niet zozeer een aanwijzing dat bijvoorbeeld in Nederland depressie steeds vaker voorkomt. Het komt gewoon, het kwam toen veel voor en het komt nu ook veel, veel voor. Dus we dus, signaleren het ook beter. We signaleren het beter, maar we zien niet zozeer een stijging in het voorkomen, dus in die prevalentie van uh, depressie in de afgelopen 30, 40 jaar. Ja. Nou staat op nummer 1 staat de, staan de Verenigde Staten, op nummer 2 staat Frankrijk, ook rijke landen. Moet je voorzichtig misschien concluderen dat depressie een westers welvaarts uh, verschijnt is? Nou ja, je ziet in de niet-westische landen ook dat het heel veel voorkomt. De vraag is nog een beetje, komt het nou echt veel minder voor in de, in de zeg maar, lage inkomenslanden? Waar daar, daar hebben ze een vergelijking. Dat, is nog een, dat moeten ja. we denk ik goed onderzoeken. Misschien is het toch zo dat er minder aandacht is voor psychische problematieken. Waardoor patiënten het minder goed, of gewoon mensen het minder goed bij zichzelf herkennen. Het is natuurlijk ook wel mogelijk. Hè, dat is een van de, de hypotheses die de auteurs van dit artikel opnemen. Operen, dat wanneer er binnen een land hoge grote inkomensverschillen zijn, dat er misschien druk, meer druk op mensen is om te presteren. Dat ze harder gaan ja. werken en minder tijd hebben zeg maar, om te herstellen daarvan. En dat zou de kans op een depressie mogelijk kunnen vergroten. Dus er zijn nog een heleboel hypotheses zonder dat we keihard kunnen zeggen, nou dit is er nu aan de hand en, en daar kan het door verklaard worden. En voelt u de behoefte om met die hypotheses aan de slag te gaan? Nou ja, ik vind dit wel... Kijk, ik ben uh, sowieso al geruime tijd bezig met het doen van onderzoek naar ja. depressie. Maar ook de behandeling van depressie. Hoe kunnen we dat nou breed toegankelijk maken? Hoe kunnen we nou goede behandelingen uh, uh, neerzetten voor mensen die depressief zijn. Zonder dat iedereen aan de pillen moet. En dit is natuurlijk wel een stimulans om nog eens goed te kijken. Goh, wat is nou de rol van stress? Wat is de rol ja. van sociale steun? Dus dat, nou, dat zijn ook precies de dingen die wij bij Klinische Psychologie nu aan het onderzoeken zijn. Dank u wel, Claudie Bokting, hoogleraar Klinische psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. in this world.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 Zo'n 80% van alle kinderen met ADHD slikt pillen... om de symptomen van de stoornis te onderdrukken. En die medicatie is niet onomstreden. Alle dagen heel druk, gemaakt door Roy Herkens. Deze reportage werd eerder uitgezonden in maart 2011. Ik heb even overlegd met Michiel. We gaan de concerten even stoppen. En we gaan even over op metilfenidaat. Driemoldaag is een halve tablet. En ik wil meteen een controleafspraak volgende week. In de praktijk van kinderpsychiater en ADHD-deskundige Michiel Noordzeij in Warmond. Ga, wil je dat ik het fax naar de apotheek? Voor de behandeling van ADHD wordt sinds begin jaren 80 methylfenidaat voorgeschreven. Een amfetamineachtige stof waar drukke mensen rustig van worden. Beter bekend onder de naam Ritalin. Alleen mensen die het echt nodig hadden, mochten medicatie krijgen. Els van der Ban is kinderpsychiater... Zij stelt veel ADHD-diagnoses. Als ik even kijk naar onze eigen instelling... hebben we ongeveer 400 nieuwe aanmeldingen per jaar bij ons uh, zorgdomein. En ik schat dat ongeveer 80% van de kinderen medicatie krijgt. Er kunnen bijwerkingen zijn. Kinderen eten vaak minder en slapen slechter in. Volgens artsen niets om je zorgen over te maken. Soms zie je dat die kinderen wel wat laat in puberteit komen... maar gewoon eigenlijk alles wat inhalen. Dus on the long term... Hoef je eigenlijk of het eten nooit druk te maken? Ik ben Gemma, moeder van Job. <laughs> hij heeft nu dus al drie jaar medicijnen. Ja, ja. Begonnen met Ritalin. Ja. En... Wat kortdurend middel. Ja, dat werkte helemaal niet. Maakte ik me echt heel erg zorgen over, omdat hij heel depressief ervan werd. Ja, hij wilde echt ook gewoon dood. En hij vond zichzelf een rotjongen en uh, je wil me niet. En hij nou, was echt niet mee te, uh, mee te handelen eigenlijk. Dus toen zijn we gaan verder uh, zoeken. En toen kwamen we op Medikinet uit, en dat is eenmalig. In De ochtend en dat gaat echt uh... wat langer werkend. Middel en dat werkt wel goed, ja, dat gaat eigenlijk heel goed. Ja, ja. het enige is dat hij s'avonds, dus slecht in slaap komt ja, en dan krijgt hij dan een, ook een medicijn voor om weer in slaap te komen. Ja. Ik ga meteen naar de apotheek faxen, dan kan je daar meteen mee starten. Op het spreekuur van kinderpsychiater en ADHD-deskundige Michiel Noordzij in Warmond. Het is niet zo dat ik juichend uh, uh, eigenlijk de volgende ADHD weer ga behandelen. He, zo is het niet. Wat wel erg bevredigend is, ook voor ons als dokters... is als je een kind uh, kan helpen bij het vervolgen van zijn ontwikkeling. Want eigenlijk is dat waar het over gaat. He, die ADHD is eigenlijk een hindering om je ontwikkeling goed door te brengen. Het gebruik van medicatie is de afgelopen vijf jaar verdubbeld. Psycholoog en onderzoeker aan de Rijksuniversiteit van Groningen... Laura Batstra heeft er haar bedenkingen bij... In mijn ogen moeten degenen die op allerlei andere manieren onvoldoende geholpen worden... die zouden misschien een aanmerking moeten kunnen komen voor medicatie. Maar zoals het nu gaat, dat medicatie soms de enige behandeling is... en heel vaak de eerste stap in een behandeling, dat vind ik onterecht. Want ik denk dat je heel veel medicatiegebruik kunt voorkomen... als je eerst ouders en leerkrachten tips geeft over hoe ze om kunnen gaan met ook hun eigen frustraties. Ouders maken zich zorgen over hun ADHD-kind... dat dagelijks pillen tegen de stoornis likt. En soms zijn de bijwerkingen voor een kind zo heftig... dat ze stoppen met de medicatie. Zoals de moeder van Luc, een 9-jarige jongen met ADHD. Dan werd hij heel down, van heel stil, heel teruggetrokken. Heel, uh, ja, eigenlijk uh, niet zichzelf. En dan... Op het moment dat je hem de medicatie gaf, zou ik maar zeggen: ja, Jumpt hij nog alle kanten op? Maar die werkt maar vier uur. Dus ja, dan was hij echt rustig down. En, en ik zat zo van ja: Die zat maar een beetje als een zielig vogeltje te kijken. En dan was het bijna uitgewerkt. Ja, en dan sprongen weer, weer alle kanten op. Dus ja, daar krijg je zo'n pieken en dalen van. Ja, daar, daar waren we niet vrolijk, niet vrolijk van. Nee. In de pillen zit methylfenidaat Dat is een psychoactieve stof. Een stof in dezelfde groep als Piet en cocaïne. Of, zoals een ouder het zelf zegt. Ja, een beetje partydrugs. <laughs> ja. ja, dus ja. De meesten worden er rieper van en hij wordt er rustig van. Ja. Onderzoek naar effecten van deze medicatie is beperkt. Met uitzondering van een grote MTA-studie uitgevoerd in Amerika. Die laat zien dat medicatie op de lange termijn geen effect meer heeft. Dat er na verloop van tijd geen verschil meer te zien is tussen groepen kinderen die wel en die geen medicatie gebruikten. Waarom zou je pillen slikken? Er zijn een paar redenen voor. Ten eerste is uh, een onbehandelde ADHD... heeft een heel groot gezondheidsrisico. Er is ook echt onderzoek naar verricht. Uh, uh, de naam van Russell Barkley, een Amerikaanse hoogleraar, hoort daarbij. Dat heet in het Engels Lifetime Outcome Measures. Daar blijkt gewoon dat op later leeftijd dat de schooluitval veel groter is... dat het risico op het baanverliezen veel groter is. Je hele economische performance in de maatschappij. Het gezondheidsrisico als je het niet behandelt. Weet je, het is überhaupt zo met de berichtgeving over, over ADHD... dat aan de ene kant, als je het hebt, dan groei je op voor gerad, Aan de andere kant, als je het behandelt, dan vergiftig je je kinderen. Dus het kind is inderdaad rustiger, stuurbaarder... Ik kan me voorstellen dat het voor de omgeving heel prettig is. Voor het kind in zekere zin ook, want de omgeving die is weer aardig tegen hem. Maar ik vind het toch een hele verkeerde boodschap naar het kind toe. Want als jij met medicatie zijn gedrag verandert en zijn prestaties hoopt te verbeteren... dan zeg je eigenlijk dat zoals je bent, zo vind ik je niet goed. Terwijl veruit de meeste kinderen pillen slikken om de symptomen van ADHD te onderdrukken wordt er door wetenschappers hard gewerkt om alternatieve behandelwijzen te ontwikkelen. Als je kreupel loopt en je hebt de splinter, kun je beter die splinter weghalen... dan dat je pijnstillers gaat slikken. Reportage was dat van Roy Jirkens. Vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail. Goedemorgen Nederland Straks, Nederlandse kaasboer zwicht voor Chinese regeldruk. Eerst nu het ochtendmuur van Koos Postema. Ik zit in de zon op het terras. Daar komt Bert. Wedden, roept hij. Nee, zeg ik. Al jaren verlies ik alle weddenschappen van Bert. Feyenoord, zegt hij. Nee, zeg ik. Feyenoord, vervolgt Bert, zal met de kerst negende staan. Maar zal als zevende eindigen in de competitie. Wedden? Nee, zeg ik. Toch nu een beetje aarzelend. Daar is Bert weer. Volgend voorjaar zevende... Dat is toch mooi. Dan winnen ze de play-offs ook nog. Dus een plek in de voorronde van de Europa League. Wedden? Ik ga rechtop zitten. Nee, fluister ik, maar toch aarzelend. Intussen, Bert is nu echt op dreef... is er financieel vrijwel geen vuiltje meer aan de lucht, zegt hij. De clubleiding van Feyenoord is verstedigd en mag gekocht worden. Niet de royaal, uiteraard. Wedden, nu? Nou, zeg ik maar, uh, uh, wacht even, uh, er zit toch nog een nee in mijn nauw. Voorspel nou eerst eens, Bert, hoe die voorronde Europa League volgend jaar dan zal aflopen. Bert gaat er nu echt voor zitten. Ze loten, zegt hij, een club uit Oost-Kazak met een onuitsprekelijke naam. Ze winnen daar met 1-0. Wedden? Ga door, ga door, smeek ik. Thuis, vervolgt Bert verliezen ze echter met 2-0 door eigen doelpunten van een speler die eens tegen Mario Been stemde. Kijk, dit geheel, dit pakketkoos, kan één kloeke weddenschap worden tussen jou en mij. Nee, mompel ik. En we praten gelukkig verder over van alles. Als die weggaat, roept hij, toch een zevende plaats volgend jaar in de competitie. Wedden? Ik sluit mijn ogen. Ik wil hem niet meer zien. Oh. Morgen in de ochtend weer van Tonkas. Je ja. passe du temps dans les nuages à m'inventer des voyages.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 que l'on appelle la part des anges Ja, u hoort het natuurlijk al lang aan de Steel Drums... dat deze chanteur-compositeur uit Martinique afkomstig is. Philippe Laville met La Parte des Anges. Het is vier minuten, bijna drie minuten voor half elf. Kaasproducent Yellow Valley was de eerste kaasproducent van China. Het bedrijf maakt goudse kaas in dat land. Maar houd er nu mee op. Mark de Ruiter, eigenaar van kaasproducent Yellow Valley. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er aan de hand? Ja, wat is er aan de hand? Uh, er is iets aan de hand uh, wat al langer speelt. Uh, de overheid heeft uh, nieuwe regelgevingen uh, bedacht. om de voedselveiligheid in het land te bevorderen. na de melaminecrisis van 2008. Ja. En dat betekent dat wij dusdanig moeten investeren. dat dat gewoon uh, niet rendabel meer. ja, voor ons als klein bedrijf. dat het niet meer rendabel uh, ka gemaakt kan worden. En waar moet u dan in investeren? En hoeveel? Nou, het gaat om een bedrag van 150.000 tot 250.000 euro in, uh, uh, in testapparatuur. En eigenlijk uh, ja, een super professionele uh, ja, laboratorium. Waarin van alles en nog wat getest moet worden. Uh, met name van de melk die binnenkomt. En ja, ja dat is uh, uh, ja, uh, een gemiddeld bedrijf in Nederland heeft dat geneesmiddel. Dus. Ja. <laughs> het, li het ligt niet aan de kaas zelf, aan de goudse kaas. Want de, nee, de Chinezen zijn er gek niet. op. Nee, absoluut niet. Onze, uh, ik bedoel, onze afzet is in Shanghai en Beijing. En alle expats die eten het elke dag. Uh, we zijn leverancier geweest van de Shanghai Expo. Van het Nederlandse paviljoen daar. Ja. Uh, en die hebben het ook weer getest. Uh, de Nederlandse ambassade neemt het af, noem maar op. Uh, ja, en de Chinezen en... zelf? Houden die Chinezen van kaas? Uh, ja, de Chinezen zelf eten niet uh, heel veel kaas. Nee. Maar... Uh, aan de kaas ligt het niet, de kwaliteit is uh, super. Hm. Uh, ook al ze, dat zeg ik zelf, nee, dat zeggen anderen tegen mij. Uh, alleen uh, ik moet uh, allerlei apparatuur aanschaffen om uh, door te kunnen gaan. En wat ja. heeft dit dat u dat moet uh, voor gevolgen, behalve dan dat u stopt, gaat u ook failliet? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik, uh, wij uh, doen er alles aan om niet failliet te gaan. Dus, uh, dus netjes afronden alles. Want, uh, maar goed, dat heb ik altijd zo uh, uh, altijd in de gaten gehouden. Financieel gezien. Maar. Ja, wat het betekent is dat wij uh, nu op het punt staan om te... Ja, we zijn in onderhandelingen met verschillende bedrijven... om, uh, om te kijken of we toch nog een, uh, een soort van doorstart, doorstart kunnen maken. Ja, maar die moeten ook zo'n duurtestlaboratorium aan gaan leggen. Nou, in dit geval hebben die dan dat al. Oh. Dus, die, dat, dus je gaat, wij gaan dus dan in C met, een, met, hm. met een, be, een zuivelbedrijf dat dat allemaal al heeft... omdat ze dusdanige schaal hebben, dat ze dat uh, ook allemaal hebben aangeschaft en uh, voor, voor, uh, sinds vorig jaar dat al ook allemaal gedaan hebben, zeg maar. Ja. Moeten we niet eigenlijk gewoon even een ambtenaar omkopen, zoals gewone Chinese bedrijven dat ook doen? Er zijn bedrijven die dat uh, uh, doen. Dat en, uh, heel, en dat zou uh, kunnen, maar ja, uh, ik ben vanuit mijn christelijke principes niet bereid nee. om daar iets uh, in te doen. Ik nee. bedoel, ik wil dat systeem ook niet ondersteunen. Nee. Ja, dus misschien ben ik eigenwijs. Uh, ik vind aan de andere kant... Uh, als je uh, corporate social responsibility doet... dat o? is, uh, hoe zeg je dat in Nederlands? Uh, ja, verantwoord ondernemen. Maatschappelijk ja, verantwoord ondernemen. Ja, dan hoort corruptie daar ook niet bij. Nee. En, en dus doe je daar niet aan mee. Oké, okay. nou ik wens u heel veel sterkte in ieder geval. Ja, dank u wel. Mark de Ruiter, eigenaar van kaasproducent, nu nog, in ieder geval Yellow Valley. We zijn aan het einde gekomen van deze KRO. Goedemorgen, Nederland. Meer informatie over dit programma vindt u op www.kro.nl. Zometeen na het nieuws: prem Radakisjoen met prem Time. Prem, de bus is gerepareerd, heb ik begrepen. Ja, ja, ja, Karel Johan. En ik, ik vind je aardige vent en ik vind het ontzettend leuk voor Hilversum. Maar Barbara, Anouk en ik, en iedereen, we hebben zingend de afstand Amsterdam-Enschede afgelegd. We waren zo blij dat we weer onder normale mensen zijn en dat we daglicht zien. Uh, uh, uh, en dat we lekker kunnen discussiëren over het feit dat hier in een oude kerk... in de wijk Velven-Lindenhof er appartementen komen voor ex-verslaafden... waar de buurt zich tegen heeft verzet. En zojuist heeft de Raad van State uitspraak gedaan. Jan van den Putten mag het niet in het NOS-journaal zeggen... Want na het nieuws van Jan van de Putten... die waarschijnlijk weer in een zijn prachtige slippertjes daar zit... hoort u wat de Raad van State heeft besloten... en of er hoop is voor ex-verslaafden... om in dit prachtige weekje Enschede... waar eigenlijk de Radio 1-uitzendingen permanent vandaan moeten komen... ze mogen wonen. Maar nu krijgen we eerst de rustige stem van Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. In Oslo is het grootste treinstation ontruimd vanwege een verdachte koffer in een bus. Die koffer is onderzocht en er is niks mee aan de hand. De Noorse politie meldde ook dat een sympathisant van terreurverdachte... anders Breivik uit de gevangenis was ontsnapt. Maar later trok de politie dat verhaal weer in. De metro in Rotterdam rijdt weer. Vanochtend werd er niet gereden vanwege een storing bij KPN. Daardoor kon de metrobestuurders en de verkeersleiding niet met elkaar praten. Ook hulpdiensten in Rotterdam en omgeving hadden last van de storing. Burgemeester Abu Talep vindt het een ernstige zaak en wil overleg met KPN. In Afghanistan is de burgemeester van Kandahar opgeblazen door een zelfmoordenaar. Die had explosieven in zijn tulband. Twee weken geleden werd de gouverneur van Kandahar vermoord van de provincie. En dat was de halfbroer van president Karzai. En de Duitse autofabrikant Daimler heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een recordwinst geboekt. 1,7 miljard euro. En de omzet van Daimler steeg met bijna 5 procent. Vooral de Mercedes-divisie deed het goed. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1, NTR, Remtime, Remradakensjoen. Onze samenleving is gebaseerd op de gedachte die in dit woord is vervat, samenleven. Hoe we ook zijn, hoe we er ook uitzien, wat we ook denken, we moeten samenleven. Dus ook zieke, zwakkere, verslaafde en ex-verslaafde. Toch zie je iedere keer dat als er plannen zijn om iets te doen voor de opvang van verslaafden of ex verslaafden dat mensen het niet in hun buurt willen. Not in my backyard is een bekend gezegde. Hier in Enschede wil het gemeentebestuur in een oude leegstaande kerk in de wijk Velver-Lindehof appartementen voor ex-verslaafde bouwen. De buurt verzet zich er tegen en de Raad van State heeft zo net een uitspraak gedaan. Daar praten we zo meteen over. Wat ik me afvraag, luisteraars, waarom wilt u geen verslaafde of ex-verslaafde in uw buurt? Waarom bent u zo intolerant? Wilt u me alsjeblieft bellen op 0800 1121, mailen naar primeapenstaart-ntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. We zijn weer in de buitenlucht in Enschede. Welkom bij Primtime. Het is, luisteraars, je komt hier aanrijden. Het is een prachtige wijk, heel veel groen, leuke mooie huizen. En dan staan we hier met wat bewoners. U bent. En niet meer. Ja. Vindt u het erg, we staan precies tegenover die oude kerk. Vindt u het erg dat er daar ex-verslaafden in komen wonen? Nou, ik heb niet zo heel veel problemen mee, maar ik ben bang dat er straks een, een soort gevangenis wordt. Oké, okay, we hebben de wethouder uh, in de buurt en de, de wijkmanager, die zal vertellen of dat zo is. Maar als het er dus een beetje zo uit blijft zien, dan vind ik het goed. Ja, ik heb niet zoveel problemen met de ex slaaf, Dan meen ik echt, het zijn er niet te veel als ze woord houden. Ja. Maar ja, ik ben bang dat het groen toch voor een groot weg is. Oké, okay, dus als we zorgen dat het groen blijft, dan heeft meneer Meijer geen probleem? Niet zoveel, nee. nee. En mag ik ook zeggen dat u er verdomd tolerant uitziet? Het is heel raar, maar u hebt zo'n open houding. Ja, wow. ja. ja, zo ben ik misschien. Ja. Ja, want u, u runt hier ook de plaatselijke kroeg, Café Katinka. run ik niet, maar uh, het is verhuurd dus, uh, ja. dus niet door zelf. Oké, okay. en is die kroeg ook gezellig? Dat ik, uh... ik denk het wel, ja. Oké, okay, dat was weer reclame voor de kroeg. Dus zo, dan krijg ik de commissairaard voor de media op mijn dak. En luisteraars, u moet maar op de site kijken. Ik dacht dat ze een jonge meid van 18 jaar was, maar het is een heuse moeder die wat over is. U heeft twee kinderen. Maakt u zich druk dat tegenover uw huis de ex komen wonen? Nou, op zich vind ik dat iedereen een kans moet hebben. Dus uh, ook ex-verslaafden. Ik woon hier nog niet zo lang. En um, ik was van tevoren op zich bekend met plannen. Ik vind... Um, ja, ik, ik ben daar heel dubbel over. Aan de ene kant dus dat, dat ik iedereen dat gun. Aan de andere kant... Uh, ja, ik heb uh, drie kleine kinderen. Um, en... Ja, eigenlijk liever niet zo heel graag dat ze met verslaving in aanraking komen. En het zijn natuurlijk ex-verslaafden en ze worden goed uh, begeleid als het goed is. Maar um, ja, ik, ik vraag mij af wat voor invloed het heeft in de buurt. En zeker omdat deze buurt van oudsher toch ook een beetje een drugsverleden schijnt te hebben. Uh, waar we net een beetje vanaf zijn gekomen. En je woont hier 50 jaar. Had deze buurt een, een drugsprobleem? Ja, verschrikkelijk. Het, het slimste ding van het hele land. Ja, echt waar? Want het ziet er zo fantastisch. Ja, hier niet, maar hier straat achter zijn uh, dus vijf coffeeshops geweest. Ze mm -hmm. zijn dus wel weggehaald door de gemeente. Dat is het enige goede punt wat de gemeente gedaan heeft. Mm -hmm. en er zijn veel jongens hier in de buurt van uh, die ik dus echt oh. goed van dichtbij ken... die verslaafd zijn geraakt enkel door dit. Okay. Noah, hoe oud ben je? Ik ben, het, ik ben elf. Oké, okay, uh, uh, nou, nah, maak jij je druk uh, uh, of, of, of, als er mensen komen wonen... die tegenover je huizen die ooit verslaafd waren? Nee. Nou, wat leuk. van je. En uh, uh, dan, dan denk je wel, voor jou is er dus geen enkel probleem? Nee, voor mij niet. Oké, okay, ja. Ik woon in de Belmer, in amsterdam om maar te zeggen. En uh, uh, vroeger was er een videotheek in een flatgebouw waar er altijd verslaafden rondhingen. En als ik met mijn dochtertje liep, zei ik altijd, schatje, kijk, dat zijn junkies. Dat zijn zielige mensen. Verder zijn ze ongevaarlijk. Ja, nee, dat vind ik een hele goede uitleg. Ja, ja. Maar, ik denk ook, die mensen zijn meestal het zijn zieke mensen. Hè? En, en ik vind het geweldig als ze niet meer verslaafd zijn... en toch hun leven weer proberen op te bouwen. Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Um, en we hebben hier in Enschede heel erg veel mooie plekken. En dit is dan net eentje misschien op de verkeerde plek. Want uh, net zeg maar tien meter verderop in een school... Um, er wonen hier heel veel kinderen. Er is het verleden. En er zijn heel veel plekken waar het gewoon erg rustig is in Enschede. Waar dan ook die mensen goed een nieuw leven kunnen opbouwen. Het is niet zo dat ik er nou pertinent zo erg tegen ben. Maar uh, ja, het hoeft inderdaad van mij niet per se in mijn achtertuin. Nee, U bent tenminste eerlijk. Hartstikke bedankt. En luisteraars, dat vraag je nou af. Gaat er wel komen of niet? We hebben aan de telefoon Wendy van der Sluis van de Raad van State. Goedemorgen mevrouw van der Sluis. Goedemorgen. Um, de uitspraak is net gedaan door de Raad van State. Uh, um, wat is de uitspraak? Mag het opvanghuis voor de ex-verslaafden appartementen? Mogen ze er komen? Ja, ze mogen er komen. Ja, en waarom? Wat zei de rechter? De, de Raad van State heeft vandaag het, uh, het uh, bestemmingsplan in stand gelaten. Um, en een van de belangrijkste bezwaren was inderdaad... Uh, dat een aantal omwonenden hadden gezegd van... Ja, we hebben dat liever niet in onze buurt. Wij vrezen voor overlast. En uh, de Raad van State heeft vandaag gezegd... Uh, dat de gemeenteraad uh, ervan mocht uitgaan... dat het uh, plan niet zou leiden tot overlast voor de omgeving. Um, daarbij is van belang geacht dat het gaat echt om een woonvoorziening... voor ex-verslaafden uh, die allemaal hun eigen appartement krijgen... met een eigen voordeur en eigen voorzieningen. Kortom, het gaat niet zozeer om zorg of begeleiding... maar echt om een woonvoorziening... En mocht er nou overlast ontstaan, dan kan de gemeente daartegen optreden. Uh, en daarbij zijn er natuurlijk ook nog de huisregels uh, die voor de bewoners worden opgelegd. Dus al met al heeft de Raad van State gezegd... de verbouwing van de Oosterkerk uh, mag van start gaan. Oké, okay, mevrouw uh, Van der Sluis, hartstikke bedankt voor de luisteraars die de uh, uitspraak zelf willen nalezen. U kunt naar de website gaan van de Raad van State en dan staat die uitspraak er, die kunt u zo uh, uh, uitprinten en lezen. Hartstikke bedankt mevrouw Van der Sluis. Luisteraars, in de bus heb ik ook Dick Lokhorst, de voorzitter van de Bewoningsvereniging. Fout, fout. Uh, oh, so zo, ik ben gewoon wijkbewoner. Oké, okay, uh, dank, ja. dank u wel. U bent gewoon wijkbewoner, Dick. Ja. Uh, wat is jouw eerste reactie? Uh, volgens verwachting. verrast mij niet dat het doorgaat. Uh, ik hou het wel even kort, omdat er meer mensen natuurlijk wat willen zeggen. Ik heb buiten ook de eerste reacties gehoord. Er is toch een groot misverstand over de weerstand die er is tegen deze bouw, dit bouwcomplex. Ook wij hier in die wijk hebben ons niet in eerste instantie verzet tegen de gedachte... dat ex-verslaafden een tweede kans verdienen. De manier waarop het is aangepakt door de gemeente in... De eerste instantie is voorkomen fout geweest. Dat heeft veel weerstand opgeroepen. Dat was allemaal niet nodig geweest. Ook dus je ik... zegt, het ligt meer aan de manier hoe het is gegaan ja, dan in Hoge. Ja, zeker. En ik okay. vind ook dat als mensen afgekikt zijn... En dat is heel lang het twistpunt geweest, want men heeft van begin af aan geweigerd... om een uh, definitie te geven van het woord ex-verslaafde. Maar als men vanaf het begin af aan daar duidelijk over was geweest en had gezegd... die mensen verdienen een tweede kans, ze komen in de wijk, ze gaan helemaal integreren... zoals dat in Den Haag in een wijk gebeurd is, mm -hmm. is er geen enkel probleem. Oké, okay, maar dus nu zijn jullie verloren, gaan jullie nog verder, of zegt je nee... We stoppen nu en we zullen het accepteren. Wij hebben op volkomen democratische wijze. zijn we nu vanaf begin 2008 bezig geweest. om dat uh, te besluiten, te bestrijden. Dat ja. hebben we op goede gronden gedaan. Als de Raad van de Staten besluit. En ik zeg, uh, wat mij betreft, maar ik denk ook wat de verdere bewoners van de wijk betreft. voor zover die er nog zijn. Ja. want de halve wijk ligt op dat moment plat. Ja. Uh, geen enkel probleem om dat uh, te accepteren. Okay. Ik zou niet weten waarom niet. Een VVD-wethouder, uh, Jeroen Hatenboer. Ik moet wel lachen, want VVD heeft altijd de naam te, uh, te hebben van het, uh, intolerant en alles. Maar nu is dus een VVD-wethouder er verantwoordelijk voor dat de ex slaafden hier in de buurt komen. Uh, voelt u zich nu de winnaar, meneer Hatenboer? Uh, nou, je moet hier niet van winnaars spreken, maar ik ben een liberale wethouder. Dus uh, dat zegt gewoon, Prem, uh, dat je iedereen een gelijke kans wil geven. En ik vind ook dat dat de taak is van een overheid. In Enschede hebben we 250 mensen hebben we afgesproken dat die uh, gehuisvest moeten worden. En wij weten gewoon dat het ingewikkeld is. En we, gaan, uh, we volgen dan Tactus en de, de woningbouwers. Tactus is de zorg, ja, ja. En dan, die komen met een idee van, nou, we hebben een locatie. Wil je ons daarin ondersteunen? Nou, dat doen we. Uh, ik moet zeggen dat we dat... Uh, anders hadden kunnen doen, naar aanleiding van dit hele geval. Want wij willen niet steeds naar de Raad van State. Wij willen gewoon met de buurten samen tot een goede oplossing komen. Dus u geeft toe dat er in de aanloop fouten zijn zeg gemaakt? Nou, ja, je, je maakt het gelijk heel groot. Fouten gemaakt, het, er is verschil van opvatting hoe je die dingen moet doen. We hebben echt nu heel goed geluisterd. Ja, Henk Smit die daar al van nee. Dus ik vind dat leuk om ja, dat, nog een keer te horen. Oké, okay, luisteraars, nog een bewoner. Dat is meneer Smits. Uw eerste reactie op de uitspraak? Nou, ik reageer op de uitspraak van er zijn geen fouten gemaakt. De burgemeester heeft zelf toegegeven in uh, juni dat er grote fouten zijn gemaakt. En die moeten niet weer gebeuren in Enschede. Wij hebben ook gezegd, als wijkraad, van er zijn andere locaties hier in, vlak in de buurt die beter zijn. Okay, maar dat is nu achteraan. De raad van State heeft gezegd, het mag gebeuren. Wat gaat u nu doen? Ja, we kunnen ons gewoon alleen maar beleren en kijken hoe de handhaving is. Want dat is de grootste zorg. De handhaving in Enschede. kijk deze weg, is een richtingweg. U hebt geluk dat hij met de brede bus staat. Maar die is gewoon een normale twee richtingen weg. De handhaving is nu de aan de orde. En dat zullen we goed in de gaten houden. Oké, okay. um, we gaan nu even wat luisteren. Er is heel veel informatie. U weet, we draaien altijd dan een liedje. U kunt mailen 0800 uh, 112e bellen. Mailen naar primtimeapelstaatntr.nl. En de tweets kunnen naar hashtag primtime Radio 1. En hier is Phil Collins. You can tell ja. from the lines on her face. You can see that she's been. Luisteraar, dat is zo leuk. Ik denk even een rustpunt, maar de discussie gaat door. Wat zei u, meneer Smit? Nou, ik zei, de politiek die zwakt het altijd af. Er zijn nooit fouten gemaakt, dat doen ze niet. Ze zwakken het altijd af, hè? Okay. Dat is, dat is de... Maar nu heb ik een voorstel. Het is verloren en Barbara fluisterde met in. Wat zouden jullie ervan vinden als de wijkraad en alle bewoners... wanneer de ex verslaafde komen wonen met de erehaag en de bloemetjes gaan ontvangen, meneer Smit? Nou, dat zou een beetje een goed idee zijn. Kijk, we zijn niet tegen Exoshaven, zoals Dick ook al gezegd heeft... maar we zijn eigenlijk tegen de locatie hier. Ja? Oh, ja. Dus, maar goed... Dik, wil wat zeggen? De microfoon bij je mond, alsjeblieft, Dicko. Ja, het is uh, namelijk zo. Ik heb het genoeg gehad om persoonlijk met de minister Vogelaar te Toen ja. die nog in, aan de macht was. Ja. Uh, die, die gaf zelf het voorbeeld dat er een wijk is in uh, Den Haag... welke wil ik even af zijn, of dat nou de ja. Schilderwijk is... waar ook zo'n verslaafde opvang kwam. Die mensen zijn daar aan de wijk voorgesteld, met naam en toenaam... dus zonder uh, grens van privacy-schending. Dus het is en die zijn, anoniem, het wordt gewoon die zijn onderdeel van de in die wijk zijn ze... ...aan het werk gegaan, voor plantsoenen, voor werk... Oké, okay, met... ik heb wat lukt. Joep van het Hout is aan de telefoon. Goedemorgen, meneer van het Hout. Uh, goedemorgen, Prem. Ik ben we... Joep. Oh, Joep, waar woon je? Ik woon in Zandam. Oké. Okay, en... uh, sinds, uh, sinds 16 jaar vlak bij een opvang van junken, daklozen en thuislozen. Uh -huh. En uh, ik zou willen waarschuwen voor al te veel optimisme... Want het opvanghuis wat wij naast ons kregen, dat werd ook van tevoren werd daar bezworen dat er niets van overlast zou zijn. En als er overlast zou zijn, zouden we worden ingegrepen door gemeente of politie. En we hebben in de afgelopen jaren niets anders gezien dan de meest idiote vormen van overlast. Geef een voorbeeld. Dus ik zou vooral uh, de, het enthousiasme wat willen temperen. Maar geef een voorbeeld. Nou, uh, drugsgebruik, drugshandel. Inbraak, pogingen tot inbraak, vechtpartijen, drankoverlast, uh, uh, een, een uh, zaak van vuurwapengebruik door een van de uh, cliënten van de opvang. Nou, noem maar op. Oké, okay, er is wel één verschil, hè? Dat zijn nog steeds gebruikers en hier komen er ex-gebruikers. Ja, ex nou, ja dat, dat, die, die, uh, dat verschil heb ik ook gehoord. Dat is inderdaad zo. Wij hebben hier, uh, hier is sprake van mensen die nog midden in hun uh, probleem zitten, zeg maar. Ja. En vaak is dat een gecombineerd probleem. Dus een, een psychiatrisch verleden bijvoorbeeld met een drank- en of drugsprobleem. Uh, maar Joep, je woont er uh, nog steeds. Hierbij. Je woont er nog steeds. Ja. Waarom? Dat komt, Prem, omdat ik, wij konden uh, mijn ouderlijk huis kopen. En wij zijn daar gaan wonen in mei... En toen is in de eerstvolgende zomervakantie, een paar maanden later, als een dief in de nacht, is dit uh, opvangpand geopend. Het was een pand uh, in gebruik voor uh, de opvang van uh, uh, geestelijk gehandicapten. Ja. Maar die moesten verhuizen omdat het bestuur vond dat er tijd was voor nieuwbouw. We hebben jarenlang in een prima relatie uh, met deze uh, opvang voor geestelijk gehandicapten ja. uh, samen kunnen uh, wonen en genieten van de buurt. En vanaf het moment dat het een opvang werd voor uh, junken en daklozen... is het een drama geworden. Oké, okay, Joep, en... hartstikke bedankt dat je hebt gebeld. Maar uh, ik moet eerlijk zeggen, mijn advocatenkantoor was... In de Belmer. En ik had uh, ook heel veel verslaafd... Dus ook ingebroken. En ik dacht altijd: maar... Ja, weet je wat? live en let, live. Maar dat zal weer aan mij liggen. Ik wil iets voorhouden hier, luisteraars. Jan Bakker. En dat is zowel voor Jeroen als Dick. Jan Bakker uit Sint-Anna-Parochie. Die mailt ons heel vaak. En die zegt: In vaakzinnige dingen. En dit zegt hij. Hij zegt: Interessante discussies. Ze spelen al veel later. In een oud verkiezingsprogramma van de Centrumpartij uit 83... Laat zij onder het aandachtspunt veiligheid. Opvang en verplicht afkicken drugverslaafden in landen. Gebieden. Uh, en hij vertelt ook dat in de jaren 80 in het Wognum er ook een, een penitentiaire inrichting schomen en het dorp hoog, hoog opliep. Nou, nu vraag ik aan de wethouder, meneer Hatenboer, je weet dit. He, als, bestuur, als gemeentebestuur weet je dat dit speelt. Um, is het dan ook niet jouw taak als gemeentebestuur om, voordat je het doet, zoals hier in de buurt, dat je eerst langsloopt met Figuren, sleutelfiguren in de buurt gaat praten en zegt... Joh, ik wil dit plan realiseren, kan je me helpen... zodat je de buurt vanaf het begin ik, dat is klaar, erbij betrekt. Waarom doen gemeentebesturen dat niet? Nou, ik, ik denk dat wij dat wel doen. Alleen uh, zijn we niet eruit gekomen hier met de bewoners. Dit is een project waar ongeveer 200 miljoen geïnvesteerd wordt... samen met bewoners, corporaties en anderen. En dan ben je met elkaar in gesprek, anders wordt het nooit een succes. Nee, u bent heel het... goed, meneer ik... Haken. Ja. Luister, als ik ga iets doen wat ik nooit mag doen... ik ga ambtenaar in problemen brengen. Meneer Albert Fransen, u bent stadsdeelmanager. Uh, hoe lang al? Vijf jaar. Oké. Okay. Nu is mijn vraag, um, u als ambtenaar, als u dit zo heeft... Waarom lopen jullie niet eerst langs bij de bewoners... om gewoon een beetje te gaan chillen en te kletsen in de kroeg al dan niet... en zeggen, jongens, we willen hier dit doen? We hebben, uh, dat hebben we niet gedaan. We hebben wel met de, de, de wonen en met de wijkraad... een eerste informatieavond gehad over deze lo locatie. ik ah, wat zeggen, met alle respect, ik vind het goed dat u doet... maar ik haat dat woord informatieavond... dat ja. ik als burger, wanneer het jou uitkomt, moet komen... om te horen wat jouw plannen zijn voor week. Ik ga toch ook langs mijn deur komen? Ik snap dat, maar wij hadden op dat moment te maken... dat er een concreet verzoek lag van tactische en de woningbouwvereniging. En met dat verzoek zijn we met de omwonenden gaan praten. Ja. En later hebben we heel veel gepraat om zeg maar, het plan te laten passen... zoveel mogelijk bij de, ook de voorwaarden van de be bewoners. Prem, Prem. Dek, ga je gaan. die eerste bijeenkomst met die bewoners... daar waren er dus veertig envelopjes uitgedeeld. Er zaten twaalf bewoners, waarvan vijf echtparen. Dat was hun vertegenwoordiging. En er werd ook meteen door de meneer die nu net aan het woord is... al met één gesproken in januari 2008... Over de planschade die we zouden krijgen. Okay, want de huizen. Ja. Is het dus, haat, en, nee, nee, ik baal daar haaterboer. een beetje van dat Haterboer dat weer mag vertellen. Er is wel degelijk goed fout gegaan. in het begin. En de wethouder Wallinga, heel even dan. dat, dat is, is een man die ik hoogwaardeer. want het is best wel een goede wethouder. die heeft ruiterlijk toegegeven. toen hij op een gegeven moment in een besloten vergadering. zei. iedereen is in zo'n wijk toch altijd tegen. dus het gaat door. dat er vanaf dat moment een dikke shit was in de wijk. Oké, okay, we, we moeten één klein ding doen, luisteraars. Ik, eh, ik voel <lacht> dat de emoties hier hoog zijn, maar ik probeer het een ja. beetje omhoog te tillen naar een iets hoger plan. Dus als u met me wilt meewerken, Van Raalte stuurt een mail en die zegt, als er nieuwe mensen in de wijk komen wonen, vraag je niet naar afkomst en achtergrond, dat doet er niet toe, maar ga je groepen verzamelen in woonblekken en zet je de naam exoslaafde erop, dan kan je wachten op problemen. Verzamelen van groepen gelijkgestemde. Uh, dat staat haaks op de integratie. Daarnaast hebben bestuurders altijd hun eigen belang weer een probleem opgelost. Um, meneer Hatenboer, als je, als je deze plannen maakt, hè, um, je weet dat er zo'n reactie kan komen... Nu vraag ik me af, welke les kunnen we hieruit trekken? We hebben onze lessen er al uitgetrokken. We doen het nu ook anders. We hebben de gemeenteraad gevraagd van hoe wilt u dat we het verdelen? We hebben ineens gedeeld vijf stadsdelen. En we hebben gezegd, we gaan nu per stadsdeel eerst inventariseren... welke locaties er zijn. Dan gaan we eerst in gesprek met de bewoners in die wijken. En dan proberen we samen tot een goede locatie te komen. Want we hebben gewoon 250 mensen die gewoon op, in dit soort opvang uh, geplaatst moet worden. Ja. En dat kan, en want die mevrouw zegt, je moet het gewoon uh, één op één doen. Dat is in de begeleiding die die mensen... ...mensen nodig hebben, is dat gewoon niet te doen. Dus er komen gewoon huizen waar mensen in gaan wonen. En wij willen het graag open en transparant doen. Ik, en ja, Ik moet wel zeggen dat ik dit een ontzettend leuk buurtje vind. Maar ja, het zal misschien mee domheid zijn. Goedemorgen, meneer Oels. Dag, goedemorgen. U al verder anoniem leven gaat uw gang. Ik luister. Nou ja, ik, uh, ik, heb, uh, ik heb uw uitzending even geluisterd... ...over dit uh, problematiek, wat men zo'n problematiek vindt. Maar ik vind eigenlijk uh, dat er... Uh, dat er meer speelt. Uh, er is altijd een vooroordeel. Er is altijd een vooroordeel. Tegen wie dan ook. Het zijn niet alleen maar extra slapen. We, we beleven de laatste decennia als een, uh, laat ik zeggen, een vrede kapitalisme. Dat betekent ook dat uh, mensen met, uh, met uh, hogere inkomsten zich willen afschermen die willen veiliger wonen. Ik, hoop, uh, ik heb het ook van iemand gehoord dat er steden zijn waar mensen zich echt afschermen tegen gevaren van buiten. Of het nou buitenlanders zijn of ex-verslaafden, maakt helemaal niet uit. Dit vind ik echt belachelijk. Want mensen, uh, als we samen willen leven, dan moeten we ook samen daarvoor iets doen. En maar maar meneer dat, Oos, wilt u dan als we samenleven ook rijkere mensen dan niet zo wegzetten? Want wat u nu doet is ook weer een groep wegzetten... dat ze met vooroordelen... alsof rekenen ja. mensen het niet zouden willen. Dat, is, dat, dat vind ik zo... Ja. hetzelfde wat, wat u de ander verwijt doet u nu. Nee, meneer, u heeft me verkeerd begrepen. Ik heb gezegd dat ik het heb gehoord dat zij zich uh, afschermen. Daar zijn zelfs wijken. Ik heb gehoord, hier ook uh, in Groningen zijn sommige wijken. Daar willen ze geen andere mensen in hebben. Het is, het is alsof, net, net als wat u zei, uh, in my own backyard, daar komt niemand binnen. Ze dus, zullen zich afschermen, echt. Dat, dat is aan het gebeuren, omdat de steden ook langzamerhand een soort uh, ghetto's worden volgens hun. Steden worden vol, dorpen worden verlaten, omdat er geen werk meer is. Dus komen alle, allerlei mensen in de steden te wonen... en vinden dat uh, mensen met hogere inkomsten die vinden dat een soort ghetto aan het worden. Dus schermen ze zich af. Meneer Oels, hartstikke bedankt voor het bellen en het inbrengen. Ik ben het niet met u eens, maar goed, we hebben dat recht. Uh, uh, Robert zegt, kinderen moet je juist met ex-verslaafden in contact brengen. Het is erg leerzaam en misschien een stimulans voor hun om er vanaf te blijven. Meneer Smits, ik, denk dat mijn, ik, ik heb mijn kinderen echt laten zien wat het gevolg is... en ik denk dat het een stimulans is voor zonder... U kunt het ook met beinbrekers doen en dan krijg je alleen maar grotere dieven. Ik ben, ik ben daar niet mee eens met uw standpunt. Ik wil nog wel één ding zeggen heel belangrijk is. Vergeet het, hè? Want er is ook uitgezegd. Handhaving hier is heel belangrijk. Dus als het nu doorgaat, dan houden de gemeenten er ook aan. En ik denk dat ze een dagtaken hebben dat handhaving hier heel belangrijk is. We gaan het meteen checken. Meneer Fransen, gaat u goed handhaven? Ja, en we hebben ook afgesproken dat we een omgevingsgroep gaan vormen. Daar zitten de bewoners zelf bij, er zit de coöperatie bij, er zit het stadsmanagement bij, de politie bij. En we houden dat met elkaar heel goed vast. U moet wel hard werken om gewoon echt verslaafde leukhuizen te geven. <laughs> ja, maar da da da daar zijn we voor. Dus, eh, ja. Jasmin, goedemorgen. Ja, goedemorgen meneer Adekischou. Uh, ik ben Jasmin uit Utrecht en ik woon in Witte Vrouwen. Dat is eigenlijk een van de populairste wijken van Utrecht. En daar is tien jaar geleden is daar, uh, een hostel uh, bewoond uh, door ex-verslaafden. Ik weet niet precies hoeveel, maar ik geloof dat het er ongeveer vijftien uh, zijn of zo. En daar is toen het, tijd, toen het aangekondigd werd door de gemeente, uh, zijn er allemaal van die informatieavonden geweest. En nou, dan kon iedereen kon zijn, uh, zijn ja, hoe noem je dat, de mensen die er tegen waren, konden zich daar uiten. Nou, er is heel veel protest geweest, maar toen is de beloofd door de gemeente dat het allemaal begeleid zou worden. En er is uitgelegd dat het ex-verslaafden zijn, dat het mensen zijn die willen. He, die, die hebben al de stap genomen om uit die verslaving te geraken. En Jasmin, de hamvraag ja. is natuurlijk, gaat het goed of gaat het slecht? Het gaat heel goed. Want in de tien jaar, uh, we hebben pas geleden een brief gekregen dat het monitoren wat betreft de klachten die er zouden moeten komen, dat het gestopt is... omdat de laatste twee jaar er eigenlijk geen uh, uh, klachten ge geweest zijn. En dat zijn, en, echt, nou, en dat zijn dus ex-verslaafden, ex hè? Ja, ja, okay. ja, ja. Oké, ja. dan ga ik nog... Uh, blijf aan de lijn, Jasmine. Ik kreeg van Paul Scholten een mail. Wat de flauwekul allemaal. Alweer jaren geleden kwam op de deftigste straat van Zutphen... de Deventerweg waar ik woon, een grootstatig pan in gebruik als opvang... Narconon. De hele straat stond op zijn kop. Procedures, et cetera. Narconon kwam en op wat kleine rimpelingen na zitten ze nu er al, al, al, al, al, al jaren en niemand heeft nou. er last van. Jongens, okay. zwaaien naar ons als ze gaan sporten en wij zwaaien terug. Elke jaar een open dag met barbecue, geen probleem. Meneer Smit, u hoort het. In van en in Utrecht kan het. U bent gewoon bang voor niets, meneer Smit. Wij hebben niet gezegd dat we tegen ex-verslaafd zijn. Nog eenmaal, dat is een groot misverstand. En alleen de locatie. U hebt niet gezien wat die allemaal in de buurt zit. Ja, kijk, in van hebben ze ook en in Utrecht. Luister wat Jasmin zegt, witte vrouw, het komt goed. Komt hij over vijf jaar weer terug? Oké, okay, maar dan gaat u over vijf jaar op uw knieën... om te ja. zeggen, Premia had gelijk. Dat doe ik dan. Oké, okay, dat is goed. Hey Jasmin. Uh, hartstikke bedankt voor het bellen. En ik vind het ontzettend fijn... zodat u laat zien dat het ook gaat. dik. Je, je hoort dit nu, hè? Ja. Is het misschien niet dat je ook gevangen bent van je eigen vooroordelen? Nee hoor, ik heb helemaal geen vooroordeel. Ik ben het ook met mijn vorige spreker, uh, met alle respect niet eens. Ik ben helemaal niet bang voor het feit dat hier een groep ex-verslaafden komt... en dat die procedures af, afgesloten zijn. Die uh, dame die ik net hoorde uit Utrecht... Ja. ik Jasmine. denk dat er een zeer goede kans is... dat het bij ...bij ons ook zo gaat. Ja. Dus dat zijn mensen die echt willen... ...dat is ook nu na al die jaren beloofd... ...dat die hier komen... ...hartelijk welkom hier in de wijk. Maak je maar, bekend, gaan doen. Ik maak wat vragen. Je hebt dus die bezwaarschriften zelf geschreven. Die heb ik je geschreven hebt heel veel tijd erin ja, gestoken. Ja, ja, ja, ja. Uh, is het het allemaal de moeite waard geweest? Ja omdat, uh, je moet het bij mij niet zozeer zien dat ik persoonlijk gedreven ben... tegen verslaafden, ex-verslaafden en een nieuwe kans. Ik vond vanaf de allereerste dag dat de gemeente ons een smerig streekje wilde leveren... met die overvaltechniek. Dus dat zit je meer in dat de procedure? Dat zit mij veel meer dwars, die procedure. Politieke heb ik tot... partij oprichten en dan het nee, gaat nee, veranderen. Nee, maar die procedure heb ik er nog okay. tot de bodem toe uitgeprobeerd... en dat is helaas gelukt Jongens, voor de gemeente. Jongens, ik moet, ik moet de tijd zit erop. Meneer Hatenboer, gefeliciteerd. En uh, mag ik zullen we eens afspreken, wanneer is de opening, meneer Fransen? Dat wordt in 2012, 2013, we weten nog niet uh, precies. Oké, okay, ik kom naar de opening met mijn bus. Als zegt Barbara dat ik dit soort dingen niet mag beloven, ik beloof het. Ik dank uh, alle luisteraars, alle deelnemers. Het valt me op, luisteraars, dat alleen maar mannen tegen waren. Dat is mijn vooroordeel. Oudere, middelbare, leeftijd, witte mannen hebben probleem met verslaafden. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers... en de stergelden, de financiers van de publieke omroep. Redactie Anouk Tulner, Rien Aerts en Solema El -Galdi. Productie Hans Twin, Momo Sarou. En Jeroen Schapok, Fatiha die deed internet. Eindredactie ergie Barbara van der Kles. Zometeen Jan van der Putten met zijn heerlijke slippertjes. Daarna de oude Vos Felix Mulders met de zomereditie van de gids.fm. Ik dank u allemaal hartelijk. Wat is het fijn om weer buiten te zijn? Tot morgen. Namaste. Dag.